Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het openbaar ministerie wil dat een van de meest gezochte criminelen van ons land, Bolle Jos, 24 jaar de cel ingaat. Hij zou een hele grote speler zijn in de cocaïnehandel, zei de politie eerder al. Er wordt veel geld mee verdiend in de cocaïnebusiness. En we denken dat hij al deze, dat geld heeft witgewassen En ook nog 100 kilo's van goud heeft witgewassen. Nou, daarnaast weten we ook dat hij, als het even niet gaat zoals hij wil, extreem gewelddadig kan zijn. En we denken ook dat er een persoon door zijn geweld om het leven is gekomen. Bolle Jos wordt als een van de zwaarste criminelen van Europa gezien. En staat sinds vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst. Een jongetje van zeven dat zaterdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Veluwe is overleden. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Daar raakten acht mensen gewond. De politie heeft een vrouw van 77 opgepakt. Femke Bol en Katelijn Peters hebben zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek. Bij het onderdeel 400 meter horden was Bol de snelste en Peters tweede. De finale is morgenavond in Rome. Ziekenhuizen in Londen roepen mensen op om bloed te doneren. Door een grote cyberaanval kunnen ziekenhuizen het eerder gedoneerde bloed minder snel matchen met het bloed van patiënten. Nu wordt het handmatig gecheckt door geneeskundestudenten, weet deze Britse verslaggever. We know that they've had to draft in uh, medical students to literally walk the floor with Pathology samples, to take them to the pathology lab, get results the old way, bring back, you know, pen and paper stuff. Er is vooral vraag naar bloed van type O, want dat type is voor alle patiënten veilig. Het weer tussen alle regen door is er vanmiddag een heel klein beetje kans op zon. Vanavond komt er langs de kust en in het westen zware windstoten aan. Het blijft dan een graad of 12. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland voorzichtig aan begonnen. De meeste fietsers hebben nog niet zo heel veel vertraging, hooguit een kleine 10 minuten. Meeste oponthoud op de A5 hoofdorp richting Amsterdam. Terwijl bij de aansluiting met de A10 is de rechterrijst ook dicht. Is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Can you feel it? I can. It's good. Mm. Yeah. Now move with it. Mm -hmm. Everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together, and just move your hips from side to the side. Yeah, that's it. You got it. Mm -hmm. Now, Mr. DJ, I want you to get on down with us no time to be a star. Mm. Mm. Yeah. Can you feel it? You gotta ride it, baby. Yeah. It's good to me. I know you feel it. Come on. Get up now. Listen.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 Die uh, is de nummer 1. kalender uh, nummer 1? Ja, nu voor nu. Uh, en dan gaan we naar nummer twee, dat is uh, Zimmerman. Zimmerman, want ja. we hebben een klein Zimmerman. Nein, heute nee, heute hebben we geen Zimmerman, gar Nee, Ja, het is een mooie race, we ja. maken er ja. een beetje Doe geik fruitstuk. om. Doe ja, ja, een mooi mooie evenement weer. Ja, is, niet, zeker. De DTM, zijn we trots op dat ze weer terug zijn. Want ze nou. waren even een tijdje, even kijken in Assen... maar je weet niet hoe snel je daar vandaan wil natuurlijk. Uh. Ja, want, maar was het toen niet uh, omdat de F1 hier naartoe kwam... dat toen de DTM moest wijken...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 Uh, uh, wil je al dat ik het opnoem? De dieren van de ja? week. Nee, we ja. houden ze nog even vast. Oh, dat is uh, cliffhanger. Dus er ja, komen dieren het... aan. Uh, nee, één dier. Eén dier? Eén dier. Oh, nee, maar we dier. gaan even kijken. Want jij vroeg uh, ja, hoeveel, hoeveel dieren... dieren zijn er nu. Dus dat, dat heb ik even voor je opgezocht. En dat ga ik dan straks allemaal even mededelen. Oké, okay, nou, ja? ik ben heel erg benieuwd. <laughs> dat hoor je dus uh, straks uh, verder uh, verwachten. Fred uh, ook weer.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 baby in love with your body come on my in love with your body in love with your body come on my in love with your body is something brand. yeah that was in the shape of you Zodanig ja. gaan we natuurlijk naar uh, Rendel naar, uh, toe. Uh, dat hebben we al uh, beloofd. Hè? Daar ja. uh, is uh, dit weekend een heel mooie uh, raceklasse. En uh, daar is uh, Rendel Lawson zelf de promotor van. Dus uh, vandaar dat we uh, uh, heel veel informatie... Uh, van hem kunnen krijgen. En het is ook onze vaste pitreporter. reporter dus, uh, Alleen, alleen moeten, we hem, alles in een. Uh, moeten we hem wel natuurlijk te pakken zien te krijgen. Want het uh, wil nog wel eens gebeuren. Dat is ons ook wel eens overkomen. Dan uh, zochten we contact met hem. En dan bleek hij toch net met een of andere uh, officiële huldiging of iets dergelijks bezig te zijn. Die prijsuitreiking ja, stond hij bovenop het podium. En,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 I En, uh, baby, I love your way. Race Radio Pit Report. Ja, tada, tada, tada. Als je dit hoort, dan uh, weet je dat het weer uh, zaterdagmiddag even naar kwart over vier is. En ditmaal, Rendel, goedemiddag. Hey goedemiddag. Jongen, jongen, goedemiddag. zit jij in uh, Verwegistan? Nou, valt ook wel je mee. Maar uh, in Oostenrijk, ja, goedemiddag. Uh, yeah. Vanaf de Red Bull ring, hè? Op de Red Bull ring zitten we in Oostenrijk met prachtig weer. het dus is helemaal lekker. Ik weet niet hoe het in trot is. Nou, het is een beetje wisselen, Dan weer een zonnetje en dan weer zelfs uh, druppels. Ah, oké. Okay. Want uh, we hey. zitten nu naar, naar de race te kijken van de ADRC GT Masters. En die is uh, bijna, hey. vo bijna voorbij. En uh, ja, die uh, gebruikt af en toe wel de ruitenwissertjes uh, Dolly, toch? Ja, zeker. Ja. ja. Dus... Ja.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 En uh, ja, gewoon geweldig. 46 auto's aan de start. Dat mogen we hier maximaal het stad We hebben er meer, maar we hebben tegen een paar moeten zeggen dat ze eerder aan het viertje uh, moeten. Dus uh, dat is helemaal mooi. Maar uh, nee, uh, gewoon uh, geweldig uh, evenement en uh, ja, heel veel toeschouwers hier, heel veel. Wauw, ja. En dat maakt ook zo'n evenement, hè? Als er uh, heel veel uh, belangstelling is, krijg je toch weer een heel andere sfeer ook. Uh.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 Ja, nou ja, de ADAC, even weer naar uh, Zandvoort, ADHC uh, gt Masters gewonnen door kalender en uh, uh, uh, Ort Zimmerman Zimmerman 2 Speler. en Ortman is uh, derde geworden en dan komt Herr Wiebelhaus Wiebelhaus ja. oké okay. <laughs> <laughs> nou zeg, zeg die naam ja wat uh, Renault nee, nul. helemaal nul 0,0 <laughs> ja <laughs> uh, lekker, lekker houden zo <laughs> lekker houden zo nee, helemaal nul zo <laughs> ongetwijfeld Kijk, het, het, het belangrijkste is dat ze met een hele grote lach uit de auto komen dat is belangrijk. belangrijkste ja, nou ja en, het is moeilijk te zien met die helmen. Ja, ja. Eentje staat langs de baan, die is er afgekegeld net. Die, uh, ja, die lag niet meer. Die lag niet meer. Nee. Nee. Die, heeft dag. Die, heeft dag. die heeft een rood ja. Die heeft Maar ja, jij hebt een geweldige dag daar uh, op uh, de redboering. Morgen ook nog natuurlijk, hè?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 Stond bij het evenement, uh, wat dus uh, dit weekend op de Red Bull Ring, uh, plaatsvindt, dat het, uh, ja, het geluid is zo uh, onbeperkt. Ja, nou, ik kan je vertellen, ik sta nu echt uh, midden, op de, midden op de paddock, en uh, daar heb ik dus een, zeg maar, een hele groot pitgebouw tussen de baan en mij staan, en ik kan jullie staan, dus zo hard is het hier. Oh, <laughs> lekker! <laughs> en het mooiste, in, in die bergen hier, weer kaart het ook allemaal nog een keer, dus je hoort het twee keer. Oh, oh, ja, oh, oh ja, oh nog. ja, oh ja, wat...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 Ga een keer naar een historisch racefestival, dan hoor je pas wat het geluid heeft. Want ja. wij bekennen auto's erbij rijden, die jongens die maken hier gewoon 145 decibel. Dus dat is ja. serieus hard. Gaat de groene auto niet halen. Maar Rendel, want je, je zegt net, jullie zitten in die bergen, dat weer kaatst ook allemaal. Zijn ja. daar dan geen mensen uh, die de problemen mee hebben voor, voor de dieren daar, voor de natuur? Nee, nee helemaal niet. Want het is zo mooi op het moment uh, dat in feite, dat was gisteren een beetje al tijdens trainingen, ja. dat even gewoon een pauze is tussen, uh, tussen de wedstrijden. Hoor je alleen maar vogeltjes en krekeltjes... en andere dingen. Die trekken en, zich zijn, zit er uh, helemaal niks van aan, joh. <laughs> nee, die trekker, die er zit, die zitten alleen maar te kijken. Die zitten alleen maar te kijken. En, uh, dus uh, op het moment dat er even stil is, hoor je alle vogeltjes weer pieten. Ah, en je zit die echt te kan... wachten uh, ja. tot er weer, weer wat gebeurt. De, de ja. grootste fans zijn dat. Uh, ja, Geluksvogels. Ja, ja. En ik weet, niet, ik weet niet of die zandhagedissen zitten. Oh, ja. Die is geen zand, maar... Uh, nou, ja, hey, als je nou even goede... tussen de wedstrijden door gaat zoeken op die berg... of jij een zandhagedis kan ontdekken... <laughs> dan hebben wij misschien een wapen in handen. Ja, ja, absoluut wel, absoluut wel, ja. <laughs>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 Uh, koop, uh, daarheen. En, uh, en dan kan je een beetje dezelfde auto's dus ook hier. En ik geloof het, ik ga je, nou, ik beloof je, die hoor ze in Den Haag. Dat gaat helemaal goed, dan. Oh, oké, okay. nou, daar zijn we blij mee. Ja, <laughs> ja, daar zijn je niet blij mee, maar dat... <laughs> nee, wij, wij wel, wij wel. Als uh, racefin uh, zijn we daar blij mee. Ja, ja, als... En de meeste nou, mensen uh, in Salzburg, uh, Rendel, die zijn gewoon racefans hoor. Dus, uh... Ja, daar nee, gelukkig wel. Weet je. Kijk, hier, Red Bull, zeggen ze ook, okay, daar hebben de mensen last van. Je moet zo zien, toen Red Bull.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 Ja, en dan hebben ze regenbanden en dan gaan ze niet rijden. Nee. Ik weet het niet hoor. Nee, dat weet het allemaal niet meer. Nee. Hé, hey, wat zijn er daar nou voor watjes? Ja, ja ongelooflijk ja, hè. Weet je maar, en heel simpel hè, en dan zeggen ze dan ook uh, een beetje zo van, uh, ik heb niet heel veel gevolgd hoor, we zijn, we, laten we zeggen, het is hier heel gezellig op de velok, dus uh, we zakken ook een beetje door, uh, maar dan horen regenbonden, of we ging regelen, regenbanden ze gaan niet rijden. Waar heb je die regenbanden dan? Ja, ja, nee, nou, de klopt. De auto's kunnen dan niet meer rijden, niet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 Nee, inderdaad. Hey, eerlijk, als ik daar op de tribune zit, wil ik graag van Formule 1-auto zien, toch? Ja. Zeker, ja. zeker, ja. Nou ja. ik heb uh, medelijden met die eerste mensen van de eerste en tweede vrije training, hoor. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, maar ik heb ook een beetje gehoord, die in de wandbegang met Max ging het allemaal niet goed, hè? Nee, helemaal niet. Nee, die auto die, uh, die rookt een beetje. Daar heb ik trouwens niks meer over gehoord. Weet jij daar nog wat van, of niet? Nee, ik, uh, ik ook niet. Nee, nee, nee, nee.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 Je had ook een hele, hele kleine achtervleugel. En nu zijn het van die gro hele grote flappen die achterop zitten, zeg maar. Ja, ze hebben de verkeersborden van de HVB gestolen, zeg ik altijd dan maar weer. En die hebben ze achterop gehangen. Daar komt de feitje op neer. Nee, er moet wat gaan veranderen. Maar ik zeg wel stap voor stap. Klaar. Ja. Hè?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 Ja, ga het gaat helemaal goed komen. Oké, okay. da dankjewel Rendel, tot volgende week. Dag Rendel, veel plezier nog. Precious little diamond I leave it all to you Precious little diamond Everything so clear. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond.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 Love is soms scary Maar ik ben ready Voor alle damage. Ik mis mijn peri yeah. yeah. Ik vecht voor je Maar je houdt maar naar beneden Zijn er dingen die ik nog aan moeten weten Prata, dan, dan Zeg maar wat, wat ik heb geen tijd meer om een spelletje te spelen Zeg dat je niet in moet, moed bent eens gereden Prata, prata, zeg nou aqua Ga je nou op posten, dan ga je me een foto Je maakt me hoofdmoed, hoofdmoed Waarom heb je me niet in je private Alsof je me van je weg wil slaan. Praat met me, zit down, zit down, zit down. Ook al duurt het altijd right lang. In een kleine chilling, ik ben met een wakker. Want de zijkant ben te vinden in de poorten. Ik ben in de foto met mijn me broers, wil je praten over alles? Wil ik geven tot morgen? Love is soms scary, maar ik ben ready voor alle thermos. Ik mis beperkt. Yeah. Van naar beneden zijn er dingen die ik nog aan moeten weten. Prata, prata, zeg, valakwa. Ik heb geen tijd meer om een spelletje te spelen. Zeggen dat je niet in de moeilijkheid is gereden. Prata, prata, zeg, valakwa. En ook de nieuwe muziek vergeet wij zeker niet te draaien. Dat allemaal op het geluid uit Zandvoort de Zandvoortse radio. Jo, de Love is Scary. De nieuwe single van Jonah Fraser. Wat een leuk plaatje is dat, uh, Dorry. Ja, vind je? Ja, vond je niks? Oh, ja, ik hou er uh, wel ja? van. Ja, ja, hou jij ja. Nou. ja. Ja, nou ja, smaken verschillen, hè? Ja, ik ben meer van de oude muziek. Ja, de oude ja. meuk. Ja, maar die hebben we ook gedraaid. Uh, zeker, zeker. Ja, ja, heerlijk. Genoeg oude ook gedraaid. Ja, ja, ja, absoluut. Zeker. Lekker, nou ja. hoor. was ook goede muziek. Zeker. Nou ja, zo, zo dadelijk krijg je nog veel meer Nederlandstalig ook uh, trouwens bij uh, ja. Entertainment for You.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 Want uh, er zijn heel veel voetbalplaten gemaakt uh, rondom ja. uh, het uh, EK wat eraan gekomen. En uh, ja, eentje is daar van, uh, van uh, hoe heet die, Mart Schuitmaker. Uh, nee hè, uh, uh, die ga je niet draaien. De Oranje Zomer heet dat. Nee, hoe heet dat? Nee, niet de Zomer. Weet ik veel, maar je gaat hem toch niet draaien? Nee. Ik heb hem net een beetje uit mijn hoofd. Ik word gek van het nee, nummer. Nee, ja, maar oh. ik heb nog een nummer. Dat oh, blijft ook in je hoofd zitten. Oh. Maar uh, ja, weet je wie daar ook op trad? Dat was, uh, ik ga zwemmen meneer.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 this floor Nou, ik ben de tel een beetje kwijt hoor, Dolly, inmiddels. Uh, al die talen door al elkaar. Al die talen door elkaar. En dat getel allemaal, yeah, ja, dan raak je de yeah. tel van kwijt. Hou het ja, teken, dan, bij de, 1, 2, dan kunnen ja, we het volgen. 1, 2, 3, 4, dan haalt het wel op. <laughs> Zotjag, van uh, Van McCoy. Dankjewel weer voor uh, je bijdrage vandaag, was weer gezellig. Het is al afgelopen. Het is alweer afgelopen. Oh. Ja, we gaan plaatsen uh, maken voor Fred. Hij is ja, er nog niet, maar nee. dat gaat uh, vast en zeker uh, wel goed komen. Hij komt. Zij hij komt, komt. Hij komt. Die komt. Lieve Fred. goeie. Ja, Fred, <laughs> Hij is er dadelijk met Entertainment veel. <laughs> Wij zijn de andere keer weer na. Nou, ik volgende week. En uh, jij een andere keer uh, weer. Dank je wel. Ja, en uh, heel een heel fijn weekend, uh, iedereen. En uh, genieten uh, nog eventjes uh, van alles langs, uh, wat langskomt. Bijvoorbeeld het DTM. En zometeen uh, gaan we de derde vrije training in Canada hebben. En vanavond uh, wat later hebben we. Uh,